Welkom terug bij Nooit meer slapen. Daniel Lohuus, de zanger uit Erika in Drenthe, heeft een nieuw album uit. Zometeen een gesprek met hem. U krijgt. Uh tips voor bij slapeloosheid om in culturele sint nacht toch nog door te komen van componist Merlijn Twaalfhoven. En we gaan het hebben over surrealisme, druipende horloges, zwevende mannetjes met bolhoeden. Het is allemaal te zien, maar dan in hedendaagse vorm in het museum in Utrecht. Maar we beginnen met Gustave Peek. Hij mag deze week elke dag voor ons een verhaal schrijven en hij wil dat gelukkig ook doen. Hij is schrijver, heeft drie romans geschreven tot dusver. Armin, Dover en Ik was Amerika en Dylan laatste roman, daarvoor werd hij bekroond... met de BNG Nieuwe Literatuurprijs en de F. Borderwijkprijs. Gustaf, goeienacht. nacht, Pieter. Wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden? Vandaag uh, uh, heb ik uh, veel nagedacht. Vandaag uh, draait eindelijk in de Nederlandse bioscoop de film... Twelve Years a Slave. Ja. Uh, Geregisseerd door Steve McQueen... En in mijn zoektocht naar imaginaire dagboeknotities... vond ik een pagina uit het dagboek van Steve McQueen. De Brit die alweer uh, sinds, uh, nou, wat is het, sinds eind jaren negentig in Amsterdam woont... met zijn partner Bianca Stichter... die voor NRC Handelsblad schrijft over kunst. Ja, want de ja. film is, is ontzettend veel publiciteit erover geweest. Heel ja. veel uh, om te doen. Een, een film over slavernij. Um, nu al genomineerd voor, voor weet ik veel hoeveel Oscars... Uh, yes. uiteenlopend en... gerecenseerd, over het algemeen goed, maar er waren ook mensen die het allemaal te Hollywood uh, vonden. Ja, ja. Ah, ja, nee, ja ter de, de, Ja, ja oké. Okay. <laughs> uh, ik, ik, anders uh, begin, begin ik eerst met, uh, met het, uh, het stukje. Ja. Dus, een pagina uit het dagboek van Steve McQueen voor het grootste deel vertaald uit het Engels. Amsterdam. 20 februari, donderdag. Vanochtend vroeg op. Ik was de razende papa. Iedereen uit bed en in de kleren gekregen. Daarna naar school gestuurd. Met al hun boeken en hun brood. En toen kon ik eindelijk fietsen. Eerst over de Van Bouwstraat. Druk. Fietsers als auto's. Eindeloze gevechten om centimeters asfalt. Ik ben behendig geworden. Niet meer zo bezorgd. Ik ben nog nooit gevallen. Vijf sterren. In Bianca's krant. Dat doet me goed. Papa hoort ook bij Nederland. Al die drukte op straat en niemand heeft hier ooit een film gemaakt... door gewoon een camera op het stuur te bevestigen. Ofwel. Straks aan Bianca vragen. Over het Frederiksplein de Utrechtse straat in. Utrecht. Utrechtse straat. Ik ben lui. Ik moet die harde Hollandse geest meer oefenen. Het viel me nu pas op dat ze daar de kerstversiering boven straat hebben weggehaald. Nog even, en het is lente. Ik kon uit allemaal grachten kiezen. Het werd de Herengracht. Ik moest even spookrijden voor het huis van de burgemeester. Bijna aangereden op de Vijzelstraat. Ik ging door Groen. Een kerel in een lendrover schold me uit. Ik riep in slecht Nederlands terug dat hij uit zijn toppen moest kijken. Het had niet veel gescheeld. Ik kon de warmte van de motorkap voelen. Op deze plek vond Turner Prize winnaar, Golden Globe, BAFTA en Camera winnaar... OBE, CBE, haar favoriet Steve McQueen... Nee, niet de acteur, de dood door een Land Rover. McQueen reed toch groen, maar was zwart genoeg om niet op te vallen. Hm. Uiteindelijk ben ik helemaal naar Haarlem gefietst. Mooie stap... Ja, een, een bladzijde uit het dagboek van Steve McQueen. Een, een wonderlijk figuur. Hij deed ook wel, wel pittige uitspraken in de interviews uh, her en der. Zeker. Ja. zeker, zeker, zeker. In, in de NEC las ik dat die uh, slavernij vergeleken met uh, de holocaust... van de Tweede Wereldoorlog... V vind ik overigens helemaal niet uh, onterecht. Maar oh, ja, uh, ja, ja, ja, ach, ja, wat, wat heb je aan zo'n ja. vergelijking? Ja, ja, ik bedoel, het, het is het allebei erg. Af, ja, klopt, ja, klopt, klopt, klopt. Op een gegeven moment al die vergelijkingen ma ma ma mankt... ...het is meer een manier om snel iets te communiceren... ...om snel aan te geven. Het is heel, heel erg. Maar uh, ja, ne ne ne net was uh, uh, uh, uh, uh, het, het bloed en het trauma... ...van de slavernij aan krachten inboet ...zal de holocaust dat over 100, 150 jaar ook uh, meemaken. Ja, precies. Het is alleen dat, dat als iemand iets duidelijk wil maken... Van, ...van er is te weinig aandacht voor de slavernij... ...dit was heel erg dan gebruik je een middel om, om het even de boodschap hard in te wrijven. En dan gebruik je de holocaust, want dan heb je de aandacht. Yes, yes, die Tweede Wereldoorlog, die doet het nog altijd goed. In, die doet het uh... altijd. Alleen het nadeel is dat als, als je dat te vaak doet, dan, dan slaat het gewoon een beetje dood. Dan... Ja, ja, ja, ja. Maar kijk maar wat wonderlijk is, is... Um... Is, is dat er in feite nog relatief weinig films zijn gemaakt over die slavernij? Ja, Nederland is er nu mee begonnen, Amerika dan nu ook een beetje. Weet je, in de jaren zeventig had je Roots, en dat was een heel groot uh, pro project over slavernij. Maar ja, het, het, het begint nu een beetje te komen. Dus nou ja, als, als iets uh, anderhalf eeuw nodig heeft om uh, los te schudden, nou ja, zo so biedt. Ja, dat is waar. We moeten het verleden onder ogen zien en dit hoort erbij. En als dat via de film kan, dan, dan is dat een mooi middel om veel mensen te bereiken... en iets duidelijk te maken over de geschiedenis, Zeker. lijkt me. Nou, goed. Dank je wel voor vandaag, Gustaf. Morgen ja. nog één, een, een imaginair dagboek. Heb je al een idee of wacht je af wat het, wat het nieuws van morgen wordt? Een beetje af ja, nee, ik, ik, ik wacht. Ik, ik heb wel wat ideeën, maar ik moet nog even zien wat, uh, wat er het beste uh, bij gaat passen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor het uh, morgen voor nu. Een goede Goeien. nacht tot morgen. Ja, goeiedag, tot morgen. Dank je wel. Het nieuwe album wordt overladen met superlatieven door uh, recensenten en andere beschouwers. St. Vincent heet de uh, band en uh, de persoon erachter dat is Annie Clark. U hoort het nummer Prince Johnny. We luisteren naar de VPRO op Radio 1. Het programma Nooit meer slapen. Morgen, eigenlijk al vandaag als we formeel zijn, komt de nieuwe plaat uit van Daniel Lohuus uit Drenthe. Ook alweer zijn achtste soloplaat, de voltijd Drent Lohuus, gaat verder op zijn favoriete thema's. De liefde, vriendschap en de rust achter het huis. Verslaggever Maarten Westerveen zocht Lohuus op tijdens zijn nieuwe tour in het plaatsje Nijverdal. Als eerste nog trouwens gefeliciteerd, net jarig geworden. Ja. En uh, als ik op de plaat af moet gaan, moet het een mooie verjaardag zijn geweest. Want je klinkt heel erg tevreden op deze plaat. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ja, dankjewel. Het was inderdaad een mooie verjaardag. Het was uh, een gemoedelijke verjaardag aan de keukentafel met uh, leuke mensen. Dat was heel gezellig. Ik zat je plaat te luisteren en zoals ik net al zei... Uh, het, het is bijna alsof je een, uh, alsof je een zenmeester uh, hoort zingen... Heel, te, heel, heel geworteld, heel, heel erg op je plek. Op een gegeven moment zeg je het ook in een van je liedjes. Uh, het, is, uh, het is mooi uh, als je voor jezelf geen vreemde bent. Het klinkt alsof jij onderhand weet wie je bent. Oh, dat vind ik fijn. Want ik ben eigenlijk, jij bent eigenlijk de eerste met wie ik erover uh, praat uh, met een draaiende band erbij. Dus uh, ja, kijk, ik maak het gewoon. Dus ik weet niet uh, hoe dat uh, bij anderen overkomt. Maar ik herken me er wel een beetje in wat je zegt. Inderdaad, het liedje van... Uh, je hebt immers altijd nog jezelf. Je hebt je altijd nog jezelf. Um, ja, dat klopt wel. Ik was op reis. En uh, ik reis graag en uh, vaak alleen. En, uh, en ik ben ook... Uh, wat dat betreft uh, graag en vaak alleen. En uh, mensen denken heel vaak... Uh, dat is in onze cultuur niet zo geaccepteerd. dat je. Dat mensen denken dat het zielig is of sneu. Of, uh, en en wat je dan ook wel een beetje aangepraat. Maar dat is... Nee, het is, dat is helemaal niet zo. En... Um, toen was ik dus op reis met de trein door Amerika. En uh, toen op een gegeven moment maakte ik dat liedje gewoon. Er kwam gewoon plop. Kijk, want dit is wel altijd zo. En dan ga ik, ga ik nu ook... Ik ben er echt nu pas achter. Ik maak geen, bijna nooit liedjes van... Hé, hey, laat ik daar nou eens een liedje over maken. Ik maak dat het liedje komt. En dan later kun je zien van... Hé, hey, het gaat daar en daar over. En uh, je hebt immers altijd nog jezelf, ja. Uh, dat, dat, dat vind ik wel heel erg zo, ja. En op de vorige plaats dan ook al, alweer zoiets van... van uh, je moet het zelf ook kunnen, of zo. En toen was het nog een beetje zo van... ja, je moet het zelf ook kunnen. Maar nu is het misschien wel duidelijk... Ja, je hebt het altijd aan jezelf, wat er ook is. En, en dat is ook een bepaalde trots. Je moet je... Als ik nu terugkijk, denk ik trouwens... dat op Allendag twee had ik het er ook al over. Mijn oma die zei altijd: je moet jezelf kunnen redden. Anders ben je niet weer om te leven, zei ze dan. <laughs> ja, maar dat is wel een beetje... je moet jezelf, waar je ook bent, je moet jezelf kunnen redden. En uh, ja... Sommige. Wat is er dan eigenlijk tussen die vorige en deze plaat veranderd... dat je dus nu het zo kan zeggen? Ja, dat, dat is, er gebeurt altijd zoveel. Er gebeurt altijd zoveel. De vorige plaat uh, heb ik geschreven toen ik, toen ik eigenlijk net... Uh, een verkering uit had van vijf jaar. Uh, dat, dat wordt dan wel een bepaalde plaat natuurlijk. En uh, niet dat het een hele trieste plaat is trouwens, helemaal niet. Uh, en deze plaat uh, ja, heb, heb ik gemaakt uh, in de zomer, waar ik heel veel gereisd heb, heel veel nieuwe mensen ontmoet heb, heel veel uh, over nagedacht, mooie dingen gezien, expres ook uh, een bepaalde keuzes gemaakt, harde keuzes, zachte keuzes. En, uh, ja, en ik denk toch, ja, ik ben 43 geworden. En, en dat verandert ook wel wat bij je dan, denk ik, dan, als je 43 uh, bent. Wat verandert er dan? Nou, misschien toch wel, toch wel iets meer richting volwassenheid of zo. Ja, is het, is het tijd onderhand? Nou ja, dat gaat ook een beetje vanzelf, maar het is ook wat tijd. Ja, ja het is nodig tijd. Ik, ik uh, ja, ja, zeker. Ik heb, ik heb me toch altijd wel een beetje uh, mijn snor gedrukt... ook met bepaalde verantwoordelijkheden. Er zijn dingetjes, gewoon kleine dingetjes... Ook, maar met, met, met, met post uh, doornemen en dergelijke. Dat doet mijn moeder nog steeds. <laughs> en uh, ja, die... <laughs> ja, dat moet je me niet uitlaten. Mijn moeder mag dat heel graag doen en die heeft het altijd gedaan voor de werkboekhouding en zo. En, nou ja, en dan dacht ik, heeft ook wat te doen. En, en, maar uh, <coughs> dat soort dingen. En ik, heb, ik ben begonnen aan rijlezen. Ik, ik, ik, moet, ik ga nou binnenkort mijn rijbewijs halen, En dat soort zaken. Dus een bepaalde verantwoordelijkheid nemen dat je niet meer zonder rijbewijs in de auto gaat rijden, bijvoorbeeld. Dat is toch wel, zijn toch wel volwassen dingetjes. Ik lach je niet uit, het is alleen gewoon meer... dat ik hier opeens een soort tien jaar oudere versie van mezelf aan het woord hoor. En ik begrijp dus dat dat mijn deadline ongeveer is, 43. Ja, nee, precies. Ik, ik, ik, ik verstand je lach goed. Ik, ik, ik, ik wist wel dat je me niet uitlacht. Nee, maar dat, zo gaat het bij sommige mensen. En het is, ja... Ik denk ook wel dat het met, mijn, met wat ik doe te maken heeft. dat, dat, dat je ja, dat, ik bedoel, Toen ik miskeken begon, toen was, toen was ik 24. En, was, en vanaf toen is het één grote sneltrein. Ja, eerlijk waar... En die sneltrein zit ik nog steeds op en, en, en de, de, wat andere leeftijdsgenoten mee maken en mee moeten maken en mee hebben gemaakt. Dat, ja, ik heb dan weer heel veel andere dingen meegemaakt, maar kijk ik heb niet de verantwoordelijkheden van, van een gezin en dergelijke en, en ja dat, dat maakt denk ik ook wel uit denk ik op bepaalde vlakken over die volwassenheid. Er zit een, een, een nummer op jouw plaat en dat is, een, het is eigenlijk een het soort... Het is een liefdesnummer, maar het is ook het soort liefdesnummer... dat alleen een man die bijzonder zeker van zichzelf is zou kunnen zingen. Dat is, ik ben mijn kamerad. Telefoon laat ik overgaan. Behalve waar ik zie naam, zie staan. Want ik, dat is mijn kamerad. Die wordt niet gauw kwam. Ik vond het een heel mooi nummer. En ik geloof ook dat het het mooiste liefdesnummer in die plaat is. Maar zelden hoor je een, nou, een man, ik neem even aan... een andere man op zo'n eerlijke manier toespreken, toezingen. Uh, ja, het, is echt, het gaat wel echt over kameraden. Uh, ja, ik hecht enorm veel uh, waarde aan uh, kameraadschap. En dat uh, uh, mis je dan nog wel eens in, in, uh, met sommige meisjes. Nee, ik uh, hecht daar heel veel waarde aan. Ik vind het heel fijn om daar ook over te, over te, te zingen. En ik ben al een poos. Ik heb al een heleboel nummers... Met, uh, die, die, die daarover gaan. En uh, nooit uitgebracht. Maar deze past daar opeens heel goed, vond ik. In dat nummer haal je ook aan dat het belangrijk is dat je... Dat die, dat die vriend, dat die kameraad niet... Hè, dat die niet snel boos op je wordt. Dat je ja. veilig bent. En dat, dat veilig zijn, dat thuis zijn. Hè. Achter je huis zitten, een ander nummer ook weer. Het, het idee van een veilige plek zoeken. Een, een uh, geborgen zijn. Is heel belangrijk voor je. Maar ik, ik, ik zie je nou zitten. Grote, grote kerel. Uh, zit hier heel ontspannen en zelfverzekerd bij. Ik, uh, ik wist niet... Uh, van waar die behoefte aan, aan, die, aan die veiligheid? Ja, omdat ik... Omdat ik uh... Je hebt goed geluisterd, man Dat vind ik te gek, dank je wel. Ehm... Um... Ja, dat, dat klopt zeker. Ik, ik merk dat er in, in, in de wereld een boel mensen uh, erop uit zijn... om uh, juist uh, ja, ja, weet ik veel, aan te vallen of uh, gebruik van je te maken. Of uh, dingen waar, waar ik uh, misschien inderdaad een wat naïef voor ben... om dat eerst gezien te hebben. Of, uh, of misschien dat mensen... Er zijn, weet je wat ik zo... Er zijn gewoon slechte mensen. Dat is gewoon zo slecht voor mij om te zeggen. Maar het is wel zo. En dat ben ik... Tenminste, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik... En, dat is iets waar ik er heel veel last van kan hebben. Als iemand... En niet dat ik nou zo goed mens ben. Ik maak ook fouten. Dat zing ik ook bijna op elke plaat. Ik bedoel, ik, bij mij zitten er ook hele ravelige randjes aan. Maar dat is vaak dan nog per ongeluk of omdat ik het niet kan helpen. Maar um, ja, ik heb toch in de laatste jaren ook wel veel mensen meegemaakt... die er die echt op, op uit zijn om iets, iets lulligs. En, en uh, daardoor heb ik mezelf steeds meer in mijn eigen wereldje aangemeten. Mijn eigen planeet. Uh, kijk, luid, die heel snel kwaad op je wand. Dat je je oor moet kraan. Waarom zijn ze nou een gast aan kwaad? Dat klopt toch niet? Zeg dan. Of doe dan. Of, of, of wordt in ieder geval niet kwaad of zo, weet ik veel, zoiets. Nee, ik vind dat heel fijn als mensen niet kwaad worden. Want ik word ook niet heel gauw kwaad op andere mensen. En dat en moet wel een beetje gelijkwaardig zijn, ja. Nee, dat is klopt. Ik vind dat zelf ook een mooi zinnetje in dat nummer. van. Die wordt niet gauw kwaad, tenminste niet op mij. <lacht> je denkt wel, met z'n tweeën kwaad kunt worden op iemand. Dat is wel zo'n zo domme dazzel. En dat je dan... Maar niet op elkaar kwaad wordt, ja, dat vind ik fijn vroeg ik me nog af, terwijl ik zat te luisteren... hoe ver uh, lopen de muziek en de woorden bij jou gelijk? Wat is er het eerst? Ja, <coughs> ja dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Dat is, dat is, dat is. Ik ga s'morgens achter de piano zitten... en dan uh, ga ik uh, mijn stukjes oefenen en dan uh, ga ik een beetje improviseren... en dan zijn er nummers en dan uh, denk ik... oh ja, die tekst van gisteravond, en dan maak ik daar weer een nummer van. En, uh, zo ben ik elke dag aan het werken, maar ik ga niet... Uh, ik weet dat nooit precies. Het is een heel vage... Ja, en ik heb het allemaal... Natuurlijk heb ik het allemaal wat paraat. Maar nee, ik ga niet zo uh, zitten van... Ik ga dat eens dus even spelen. Nee. Um... Dat is grappig. Want we begonnen hier over hoe hè, je toch... Een meer zelfinzicht hebt. Dat je, je in ieder geval jezelf steeds beter kent. Dat je jezelf kan redden. Maar als ik je dan vraag hoe die nummers tot stand komen... Dan, uh, dan schrik je ervoor om daar een, een, een hele heldere reden voor te geven. Is het ook omdat als je het letterlijk zou uitspreken dat dan iets verloren zou gaan? Ja, misschien... Nou, ik, Ja, zou kunnen. Nou, kijk, het, het, het is gewoon heel... Het is gewoon, wat ik net zei, muziek en helemaal songschrijven... zoals ik dat doe, is, dat is gewoon een ambacht. Dat is, heeft gewoon met bepaalde wetten te maken... van muzikale wetten, zo en zo werkt het. Als je daar bent geweest, als, je, als dit een zee is... en als je hier bent, moet je sowieso... Weer terug naar dat. Dat, dat wil het met, met westerse muzikale oor. Wil dat. Dat is eigenlijk, eigenlijk gaat daar de westerse muziek over als het in C staat. En je komt waar dan ook via via terecht bij. Dan wil je sowieso weer terug een keer naar... Dat moet gewoon gebeuren. En daar is, daar is ja dat, dat, dat is al eeuwen zo. En, en dat is het mooie met muziek. Daar kun je dus tussenin van alles variëren op de gekste dingen. Je kunt... Langs de alle akkoorden. komt hij weer. Dat moet, dat moet dan gebeuren. En dat, is, dat zijn van die dingen, daar, daar, daar ben ik wel echt mee bezig. Maar de meeste muziek, het zweeft gewoon ergens in je hoofd. En, en het is alleen maar een kwestie van even, even aanpakken. En, en, en wel ook gewoon gaan doen, weet je wel. Niet, niet, maar, niet maar laten zweven. Dat is wel iets, denk ik, dat het zo is. Mensen vragen mij wel eens, van waarom zijn ik dat zoveel nummers? Nou, dat vind ik ten eerste nogal meevallen. En ten tweede, uh, als je dat niet doet, dan, dan word je er niet handig in. Maar dan is het dan is net of de muziek dan ook denkt... van nou, dan gaan we wel in iemand anders in hoofd zitten of zo. Je moet er wel bij wezen of zo. Anders is het anders is weg. zonder. Deze plaat, die ga je straks hier ook te gehoor brengen in het, uh, in het theater. Waar, waar, waar denk je dat die mensen hier voor komen eigenlijk? Waar, gaan die, waar, waar denk je dat die voor komen? Uh... Ja, die komen hier al jaren uh, na de optredens en uh, die komen om uh, de liedjes, nieuwe liedjes te horen, die komen om uh, een avond uh, eens wat anders te zien en uh, die komen om de verhalen te luisteren en uh, om een beetje te lachen en misschien wel een beetje te huilen. Maar dat ook nog wel eens een keer gebeurt. En uh, ja, een boel mensen, vooral in dit theater, wat toch al jaren komt, is, is een beetje traditie geworden. Een morgenavond weer en uh, zo zijn de boel van die theaters wat echt. Uh, ja, de mensen, je ziet ze elk jaar en dan koopt ze die paard en, en dan zijn ze helemaal blij en dan krijg je mooie mailtjes en zo. Het is, het is, het is een heel mooi... En het is zo mooi, ik vind het publiek van, van ons ook helemaal te gek, weet je wel. Want er is, het is van hele jonge mensen tot echt ouderen. Tot echte, en, en, en, dat is, en kinderen tot met mensen tegen de honderd, weet je wel. En, dat, en alles ertussenin. En dat is een hele grote groep. Die zie je verder niet of zo, weet je wel. Dat, dat is die, die komen niet op de televisie en die komen niet op de radio. En die, en die, en die staan niet overal vooraan. En die, het, is een, het is heel grappig om te zien. Het is een heel fijn publiek. Het is een, een ja, mengeling van, van heel wat uh, soorten mensen. Ja. Mag niet graag opscheppen, maar dan toch... Waar ben je eigenlijk het meest tevreden over aan deze plaat? Ik ben het meest tevreden over deze plaat dat, ik, dat, ik, uh, dat dit nou... Mijn vijftiende plaat is, dus, waarvan... Uh, nou, die van skeker en zo zaten we bij een platenmaatschappij. Maar sindsdien heb ik dit altijd zelf geregeld. Met, met de mensen die ik daarvoor inhuur om me daarbij te helpen. En uh, zelf geregeld. Ik hoef tegen niemand te zeggen ja of aan. Ik hoef tegen niemand uh, nee te verkopen. Ook hoe, hoe die, zeg maar, uh, uh, gemaakt is. De, de, de, de middelen waarmee die gemaakt is. Met... Twee hele goede vrienden, drie hele goede vrienden zelfs. Een baardwagenmaker ook nog erbij. Uh, op mooie plekken gemaakt. Uh, eigen liedjes. In een taal... Die eigenlijk al, al zo'n beetje uitgestorven is. Laten we eerlijk zijn. Uh, en dat het dan toch... Zoveel mensen dat te gek vinden. En dat ik precies kan doen... Hoe ik denk dat, dat het voor mij fijn is. Hoe ik het fijn vind. Nou, dat is toch wel. En het, ja, ik zie dat zelf niet de hele dag zo. Ik loop echt niet de hele dag. Maar, maar vrienden zeggen dat tegen mij: die zeggen, jongen, wat, wat, wat, wat vrijheid of zo. En dat is, het, wat, dat is het waar ik het meeste aan hecht. Ook met deze plaat. Van... Ja, ik, ik heb gewoon weer 15 nummers erop gezet waarvan ik precies denk: van, nou, zo hebben... ja, toch heb. Ja, te gek. En ik weet best. En, en expres zo. En. en... Niet, uh, er staat helemaal geen drumstel, geen, geen, geen ritmebox, niks, geen drums op deze plaat. Het is, is verre van, van commercieel bedoeld of zo. Het is, het is helemaal niet, niet zo van, uh, nou, ik hoop dat dat een uh, hit wordt of zo. Want ja, dan, dan moet je heel anders gaan doen als je het hit wil laten worden, weet je wel. Maar ja, gewoon op mijn eigen manier. En daar ben ik trots op, dat ik gewoon ook dat, dat zo doe en uh, niet per se... Uh, uh, het lijkt wel tegenwoordig als... als als je al die wedstrijden ziet op televisie met muziek maken en zo... dan lijkt het wel alsof dat het enige is, dat je moet winnen met muziek. En het is heel leuk voor die mensen die dat doen... en heel leuk voor de mensen die daarmee bezig zijn. En te gek allemaal. Ik bedoel, Zulke programma's zijn duidelijk niet voor mij gemaakt... dus ik mag er ook niet klagen. Maar uh, ik hoop wel dat er ook altijd wel mensen blijven die gewoon muziek maken... omdat ze dat nou eenmaal gewoon zo doen of zo. Live vanaf uh, Planeet Lohuis. Juist. Hoor, breng je mee hen? Een stad die ik nog niet ken. Ergens, ze kent mij door. Mangsch gun ik door nog. Flauw. Van alles ermee toe, van lui die doen een hoek doel. Telefoon laat ik overgaan, behalve ik z'n naam, zie sta. Want hee, dat is mijn kamerad, die wordt niet gauw kwaad. Tenminste niet op mij. En als ik met hem pot heb, waar ik altijd wel even doe, dan is alles even goed. Dan is alles even goed. Zet jij mee neer Allennig een weer eens deze keer Mijne Die ik hierbij Zul een hebben Maar die zit nou in hem Hé hey, Dat is mijn kamerad En die wordt niet Gauw kwaad Tenminste niet op mij en als ik met een pot heb, waar ik altijd wel in doe, dan is alles even goed. Dan is alles even goed. We hebben het er laatst nog over gehad, hij zegt het altijd mooi, ach hoe had het dat nog weer. Het lukt mij eigenlijk nooit nou te vertellen waar het precies zit. Maar het is altijd oké. Okay. Het is altijd oké. Okay. Want hé, hey, dat is mijn kamerad. Die wordt niet gauw kwaad, tenminste niet op mij. En als ik met een pracht heb, wat ik altijd wel even doe, dan is alles even goed. Dan is alles even goed. Dan is alles even goed. Dan is alles even goed. That is all as even That is all even That is all even That is Dasmin, kameraad van Daniel Lohus van zijn nieuwe album D. En daarvoor hoorde u de zanger in gesprek met verslaggever Maarten Westerveen. In de rubriek Door de Nacht vragen we mensen wat ze uitspoken als de slaap niet wil komen en ze toch wat uren te overbruggen hebben in een donkere, eenzame ruimte. Help me make it through the night. En vannacht leggen we die vraag voor aan componist Merlijn Twaalfhoven. Ja, in de nacht komen zeer veel ongerealiseerde ideeën boven. Vooral de ideeën waar ik soms al jaren mee loop. Waar ik s'nachts ineens van het gevoel krijg dat het gebeuren moet. Dus urgentie is ineens torenhoog van klannen, composities. Maar ook ideeën om, ja, eigenlijk om een veel leukere wereld te maken. Als het me lukt, kan ik mezelf dan uiteindelijk weer rustig krijgen... om even voor te stellen dat ik uh, uh, smiddags toch ergens onder een tram was gekomen... en dat de volgende dag toch overal concertjes zijn... en dat de muziek altijd doorgaat. In die zin uh, heb ik soms het gevoel dat de muziek stopt... als ik het zelf niet allemaal blijf componeren. En dan is het ook uh, gewoon heel ontroerend om... Uh, zo nu dan op een plek te komen waar mensen gewoon een heel, heel mooi muziekstuk zelf hebben, hebben gebouwd. En niet te denken van, oké, okay, had ik dat maar gedaan. Maar juist te denken, wat heerlijk dat ik dat niet heb hoeven doen. Zo was ik laatst uh, op de fiets naar uh, Eiburg. En daar hadden honderden mensen een lied ingestudeerd. En het was gewoon zo grappig om ergens op een parkje in die hele grote nieuwe wijk... honderden mensen tegen te komen die heel erg fanatiek een heel groot muziekstuk hadden gemaakt. Dat was door een jonge componist uh, ontworpen. Uh, kinderen deden mee, oude mensen, ervaren koren, maar ook mensen die nog nooit eerder hadden gezongen. En ik vond het heerlijk dat ik dat niet had gecomponeerd. En dat gaf me ook wel weer een, uh, ja, een gevoel van rust. Dat het ja, toch de... Mensen zijn die dat soort dingen gewoon, uh, gewoon doen. Ja, kijk, natuurlijk doet een klein steentje in je schoen... Uh, kan je enorm afleiden, terwijl de rest allemaal goed gaat. Dus het steentje in de schoen is soms dat ik het gevoel heb dat er heel veel mensen, dat er een enorm orkest zit... dat er een prachtige concertzaal zit, dat er een hele zaal voor het publiek is... dat er publiciteit is gemaakt, dat de radio er live bij is... en dat ze vervolgens iets saai spelen. Dan denk ik, wat vreselijk, zoveel moeite en zoveel mensen zijn hier uh, samengekomen... en wat er klinkt, dat ken ik al. En dan voel ik een enorme onrust en denk oh, jullie verdienen allemaal iets, iets, iets nieuws waarvan jullie naar huis gaan. En dan denk ik, nou, dat hebben we nou nog nooit gehoord... Dus natuurlijk kan me dat heel erg opwinden. En dan denk ik, oké, okay, ik moet daarbij zijn. Ik moet met, die, met het orkest gaan praten. Ik moet met die concertzaal praten. Ik moet dat publiek wakker schudden. Um, totdat je merkt dat als je echt openstelt voor een symfonie van Schubert... dat je daar ook iets heel nieuws in kan ervaren. En dat dat puur zit in hoe je ernaar luistert. Mm. En natuurlijk ook dat je merkt dat het totaal buiten mijn macht ligt. En dat het ook heerlijk is dat Schubert het op zijn manier... Probeert, en dat er mensen in de zaal zitten die daar enorm door geraakt uh, raken. En dat er andere componisten bezig zijn. En dat die ook weer andere mensen ineens weer aanspreken. Um, maar ja, het blijft wel knagen. Want ik heb toch altijd in je, in je fantasie of in je gedachten... Is het toch altijd, dan werkt het natuurlijk als een tierenlier wat je dan je voorstelt. Maar ja, om dat waar te maken, dat is gewoon een hele lange weg. Wat dan heel erg helpt, is om dan even te denken van... oké, okay, maar wat ligt er nou vanmorgen op mijn bord? En om even te denken van... ja, maar dit is toch eigenlijk heel waardevol? En laat ik dat eerst even gewoon heel goed gaan doen? En dan uh, maar wel vasthouden wat me uiteindelijk toch uh, nou, zo opwint in die situatie. En gewoon uh, uh, met dus de volgende stap die ik zet... Toch wel in de gaten houden van ja, daar achter die horizon daar ligt misschien toch ook die grote ambitie om uh, tot in een, uh, nou ja, een grote concertzaal uh, een soort van frisse wind te, te blazen. Uh, nou ja, in ieder geval, het kan alleen komen om dat wat ik morgen doe het in eerste instantie maar even te laten slagen. En niet nu weer al die concrete dingen die nu gewoon in mijn agenda staan. Als ik die laat verslappen, dan komt het in ieder geval nooit voor elkaar. Dus het geeft me ook wel weer een motivatie om gewoon even stap voor stap verder te gaan. En dan weet ik dat het een weg is die met zulke rare kronkels loopt... soms dat ik uiteindelijk op een hele andere plek terechtkom dan ik kan voorspellen. Aldus componist Merlijn Twaalfhoven. We gaan naar een uh, Motown klassieker luisteren, werd hoog tijd. Stevie Wonder schreef ooit het nummer Every Time I See You, I Go Wild. Dat is uh, door heel veel anderen uitgevoerd. En we gaan luisteren naar de versie van J.J. Barnes. J.J. Barnes. Every time I see you, I go wild. Terug te vinden op de Motown-verzamel. seller full of Motown. En voor de puristen onder u, hij staat op deel 2. We luistert naar de VPRO op Radio 1 het programma Nooit meer Slapen. De druipende horloges van Salvador Dalí... of de zwevende mannetjes met bolhoeden van Magritte. Surrealistische schilderijen, die u vast wel kent. Al was het maar van posters, placemats of kalenders. Het surrealisme. Het begon in 1926 met een manifest van de Franse dichter André Breton. We zijn helemaal niet zulke redelijke wezens als we denken, schreef hij. En onder de oppervlakte van de realiteit is nog zoveel meer aan de hand. Het manifest van Breton leidde tot een invloedrijke kunststroming... waarvan Dalí en Magritte de bekendste vertegenwoordigers zijn geworden. Het Centraal Museum in Utrecht laat in de grote tentoonstelling Surreële Werelden... zien hoe invloedrijk het surrealisme tot op de dag van vandaag is gebleven. Verslaggever Emmy Collau spreekt met de samensteller van de tentoonstelling... en met een jonge kunstenaar. Ik weet niet of het heel erg uitnodigt, maar je ziet wel dat er gewoon, uh, daarboven iets staat te knetteren. Dus je wilt het toch zien. Ja, een trap. Een ja, trapje het in het Centraal Museum. Ja, en daarboven is de, de installatie. En ik zie uh, hele, helle licht flitsen. Ja, spannend hè. <laughs> je hebt nu de hele tentoonstelling gehad. Je hebt heel veel mooie werken kunnen bekijken uh, van een afstand. En nu ga je hier de trap op. En dan word je echt even ingezogen en het is niet per se uh, lekker. Het is best wel een beetje unheimisch, harde stroops op je, beetje, uh, ja, een beetje een friekie sfeertje. Het is niet per se leuk, maar je wordt wel even gepakt. Maar je kan niet wachten. Nou, laten we gaan. <laughs> Thijm van is kunstenaar en designer. En hij maakte speciaal voor het Centraal Museum een, zoals dat dan heet, interactieve installatie. Hij werd daarvoor gevraagd door conservator moderne kunst, Marja Bosma. Die de tentoonstelling Surreële Werelden samenstelde. Over het surrealisme in de kunst. De hele wereld is eigenlijk nogal behoorlijk surreëel. En uh, ik dacht dat het wel tijd was om mensen daar een beetje bewust van te maken. En wij hebben een uh, grote collectie surrealistisch werk. Uh, de oorsprong was uh, surrealisme in Utrecht in de jaren twintig, jaren dertig. Maar je ziet ook in de hedendaagse kunst. Uh, de hedendaagse kunst is, uh, voornamelijk heeft een surreële inslag. Dan krijg ik meteen een beetje gedesoriënteerd, hè? Ja. Ja, door... Er zijn een heleboel verschillende lichtbronnen eigenlijk. Waarvan twee draaiend over een sleepcontact. Sorry, een sleepcontact? Ja, dat is eigenlijk. Dus, er draaien twee peertjes in, een, in vogelkoortjes rond. En om ze rond te laten draaien heb je een sleepcontact nodig. Dat is technisch. Want anders dan uh, zou het snoeren in de war komen. Oh, ik snap het. Maar er zijn dus een heleboel verschillende lichtbronnen die hele tijd worden afgewisseld. Waardoor de schaduwen constant verspringen. De, de vogelkooitjes draaien heel rustig rond, dus die geven wel een rustig schaduw. Maar de schaduw verplaatst zich telkens terwijl je zelf stilstaat, omdat de lichtbron, als het ware, beweegt. En normaal gesproken is dat andersom. En omdat ze zo langzaam rondrijden, krijgt het ook een beetje iets dreigends? Ja. Dat, uh, dat is ook zo. En waarom vogelkooien? Ja, het is toch een soort. Uh, in mijn onderzoek kwam ik toch uh, dat als soort beeldtaal tegen. En ik vond het wel heel mooi om dat uh, te gebruiken. Bedoel je dat surrealisten vaak in de geschiedenis vogelkooien hebben gebruikt? Ja, ja, dus ik wil daar toch wel een paar links naar leggen. En uh, krijg je ook de, de wegvladderende vogels dat is zoals nu misschien zijn we ons daar wel van bewust dat uh, er meer is dan wat je met je oog ziet ik bedoel in de biologie uh, zijn er natuurlijk al die ontdekkingen dat je uit allemaal cellen bestaat uh, en uh, allerlei dingen Elementen in je, in je leven, in je eigen lichaam die je gewoon helemaal niet kent. De, de wereld is gewoon niet, eigenlijk niet rechtlijnig. De wereld is helemaal niet zo gewoon als je om je heen kijkt. André Breton was een assistent uh, tijdens de uh, Eerste Wereldoorlog in een uh, ziekenhuis... En uh, daar kwamen dus al die vreselijk getraumatiseerde mensen... met name de soldaten, uh, ook aan. En uh, die werden daar ook behandeld. Dus een beetje de voorloper van de psychiatrie. Breton heeft dat dus toch van behoorlijk dichtbij meegemaakt. Die absurditeit van die oorlog die uh, men was ingegaan, internationaal... als de eerste oorlog die met rationele puur technische middelen gevoerd zou worden. Dus juichend uh, ging men ten strijde. Nou, het tegendeel. Uh, de uitkomst was uh, precies uh, het tegenovergestelde. Breton realiseerde zich dat de mens... helemaal geen redelijk door zijn verstand geleid wezen is. Maar dat hij eigenlijk geleid wordt door zijn uh, onderhuidse... Driften, donkere driften. Die realisatie van het bestaan van dat onderbewuste... en het belang van dat onderbewuste, tot wat voor soort kunst leidde dat? Het grappige is dat er zit echt een groot spelelement in dat surrealisme. Want het klinkt allemaal zo ongelooflijk gewichtig. Hè? Freud en het uh, onderbewuste en de dromen en de driften. Maar uh, ja, hoe maak je dat eigenlijk zichtbaar... Hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, dat gaat grotendeels ook via spel. Eigenlijk uh, bijvoorbeeld het verhaspelen van woorden. Woordspelletjes doen. Of uh, beeldspelletjes doen. Beelden verhaspelen. Of beelden en woorden met elkaar uh, uh, vreemde combinaties maken. No news. That the new is Vooral David Lynch. Vond ik erg vet. En, uh, en surrealistisch, naar mijn mening. Maar om dat nou te gaan samplen en daar weer iets mee te gaan doen, vond ik jammer. Maar ik vond wel de sfeer te gek. En ik had zoiets van ja. Weet... David Lynch, de beroemde regisseur, welke films heb je bijvoorbeeld gezien? Ja, Eraser Head, de oude horrorfilm. Ja, ik vond uh, vooral de freaky Unheimische settings. En uh, ja, dat inspireerde me. Ik wilde daar iets mee doen. En bijvoorbeeld, je hebt een scène van hem waarin die tien minuten lang is eigenlijk achterstevoren gefilmd, waarin ze ook het, uh, het stemgeluid achterstevoren hebben af op opgenomen en daarna dus weer normaal hebben afgespeeld en dat is zo unheimisch, zo ja, vet. Come back in style. Ja, David Lynch, maakt van die films die je eigenlijk niet na kan vertellen. Uh, nee. Maar die altijd wel een heel sterk gevoel oproepen, wat vaak inderdaad een beetje onheimisch is. Ja, er gebeuren af en toe dingen waar de hele film later helemaal niets mee gebeurt, maar die je wel onthoudt. En uh, ja, je wordt een beetje geconfronteerd ook met jezelf, met je eigen interpretatie van, uh, ja, van bepaalde gebeurtenissen die gebeuren. Nou, dat is een beetje het vertrekpunt geweest van, uh, van deze installatie. Ik wilde eigenlijk dat, dat mensen zelf in een scène waren, een surrealistische filmscène eigenlijk. Je voor palmer. Het is Laura Palmer. Ik ben heel erg gefascineerd door het werk van, van Duchamp en, en ook door het werk van Man Ray. Het zijn allebei mensen. Mannen die enorm hebben gespeeld. En bij Duchamp is het spel altijd erotisch van aard. We hebben hier op de tentoonstelling een, uh, een stop van een, uh, in, van een uh, bad. Of een gootsteenstop. Dat was een verweerd dingetje... waar in het midden allemaal uh, bobbeltjes zitten. En Duchamp heeft dat gewoon gezien en heeft dat gepakt... en heeft dat in brons laten afgieten... En wat is het? Ja, dat heeft, is eigenlijk toch weer een soort erotisch speeltje geworden. Want die bobbeltjes die doen eigenlijk een beetje denken aan de clitoris. En uh, wij, uh, ja, wij gingen eigenlijk, uh, de vormgevers en ik, met dat spelletje, hè, woorden, een beeldspelletje mee. Dus we hebben het genoemd, genoemd een lief afvoerkutje. Het is een soort quadrofonisch geluid, dus Het zijn het vier punten... Uh... Uh, uit vier speakers komt geluid, verschillende output. En daar gaan ook alle geluiden uit weg. Op alle vierde punten zitten echo's. Dus je, je activeert het geluid hier, maar uiteindelijk gaat hij naar de speaker in de hoek en weer terug naar deze en dan weer terug naar de andere hoek. Het is een beetje moeilijk op de radio uh, over te laten komen. Ik weet niet of jullie Dolby uh, surround hebben, maar het zou fantastisch zijn. Ja, want het geluid komt werkelijk bij van alle kanten. En als ja. we verder lopen, dan komen er weer nieuwe geluiden bij. Ja. ja, alle geluiden ja, die vegen eigenlijk uit naar alle hoeken en ketsen weer terug en komen dan weer terug naar het midden. Waardoor echt ja, een beetje uit elkaar getrokken wordt. En, uh, en ook de hele ruimte wordt gepakt. Dus het is niet nu hier, maar het gaat allemaal weg. Het is heel vreemd dat uh, in uh, dat Calvinistische Nederland... toch nog een beetje dat surrealisme is doorgedrongen. Utrecht was een katholieke bischopstad. En misschien had het daar wel mee te maken... dat het toch een beetje in het geheim verscholen... Uh, hier het surrealisme aarde. Ook toeval, want uh, er was een uh, jonge kunstenaar neergestreken... die begon een kunstboekhandeltje die verkocht ook bijvoorbeeld meubeltjes van Rietveld... maar ook kunsttijdschriften, internationale kunsttijdschriften. En dat, die kunsttijdschriften, die zijn dus bepalend geweest... voor, die, voor een paar jonge mensen in, in Utrecht. Moesman en uh, Van het Net uh, onder andere. Die zaten op een uh, tekenschooltje in de avonduren, want ze werkten allemaal. En... Uh, nou ja, Moesman zeker was uh, zeer begaafd en uh, die zagen die plaatjes in die kunsten, die, die met name Belgische en Franse kunsttijdschriften. En die, nou, dat werkte echt als een bevrijding. Dat je zo met beelden, met plaatjes aan de gang kon gaan. Dat je daar ook die je eigen, uh, met name ook, seksuele, erotische verlangens... Uh, een beetje verstopt, heimelijk, uh, uh, naar voren in kon proppen. Moesman heeft een paar schilder prachtige schilderijen gemaakt... Die wij, uh, waar we heel blij mee zijn dat we die uiteindelijk... ook alle drie hebben kunnen verwerven. Dat is uh, het uh, uh, nou, Ontmoeting. Dat is een uh, vrouw die helemaal vertekent... Licht, waarbij je eigenlijk kijkt richting naar haar kruis. En dan zijn haar benen zijn eigenlijk een soort van rare, ja, bijna zeesterachtige tentakels. Kwalachtige tentakels, haar armen ook. Ze ligt dan achterover. Het heet ontmoeting. En het pendant is een, juist een man, maar het is alleen het onderstel van een man. Het zijn de benen en je ziet zijn geslacht, het is pik. En het, uh, het uh, torso ontbreekt maar, uh, op, op die benen bovenop. Daar balanceert een paraplu met een slakkenhuisje erbovenop. Dat surrealisme um, en de surrealiste kunstenaars die eigenlijk een werkelijkheid naast de reële werkelijkheid creëerden. Doe jij dat eigenlijk ook? Uiteindelijk wel, maar zij deden het vanuit een heel ander uitgangspunt dan ik als het ware. Zij wilde echt wel tegen de wereld uh, ageren en uh, weet je wel, de, de mooie werkelijkheid die werd geschetst voor jou, die was helemaal niet zo mooi, dus zij wilde daar ja, mensen bewust van maken. Nee, ondertussen leven wij een hele andere tijd, dus ik heb die behoefte niet als het ware. Ik leef ook niet in die tijd. Er is niet zoveel om tegen te ageren? Nee, minder, nee. niet, niet uh, waar zij het op dat het moment mee zijn waren. Maar ik vind het wel heel erg te gek om mensen even te pakken en even een soort beleving te, te, te geven. En dan word je even aan het denken gezet van, oké, okay, wat is dit? Ik zag net mezelf, ik ben weer weg. Oh, een naar geluid, en Nu uh, komen ook nog hele harde flitsen en zo. Wat, wat is dit? Ik kan de trap niet goed zien. Nou, dan word je wel even bewust gemaakt van, uh, dat je er bent. Het surrealisme is zo invloed gehad. Je mag het niet ontheiligen, dat surrealisme van Breton. Uh, he, om het nog surrealisme te noemen. Dus dan gaat het anders heten. Maar ja, het is eigenlijk allemaal één pot uh, surrealisme. Ik vind het zelf ook heel mooi, die leader van Dexter, de TV-serie. Waar je beelden ziet van: dat iemand opstaat, zich scheert, ze ontbijt maakt. Maar die beelden van het scheren, die gaan eigenlijk over... en die suggereren dan iets heel gruwelijks. Dus dat er moorden worden gepleegd. Een ijsje wordt in de pan gesmeten. En uh, dan wordt het, de eidooier met een mes rigoureus doorgesneden. Nou, dat is een letterlijk citaat natuurlijk aan Jean Andali, Andalou. Uh, de film van uh, Bunuel met uh, Dali. Waarin een oog uh, doorgesneden is nog steeds een heel eng beeld. Ik wilde eigenlijk de ramen en deuren openzetten. Ik wil gewoon uh, dat mensen ook iets ervaren en snappen van, uh, dat ze opnieuw om zich heen kijken en uh, niet alles zonder meer voor lief aannemen alsof alles doodnormaal is. De tentoonstelling Surreële Werelden is vanaf heden te zien in het Centraal Museum in Utrecht. U hoorde een bijdrage van verslaggever Emmy Kollau. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit Meer Slapen. Op Twitter zitten wij, het VPRO NMS, of via de mail slapen. het VPRO.nl. En de website vpro.nl slash nooitmeerslapen. Morgen na middernacht is er weer een aflevering van Nooit Meer Slapen. Daar komt actrice Maria Kraakman langs. Zij is overgestapt naar toneelgroep Amsterdam. En de komende weken is ze te zien in de theaterklassieker Who's Afraid of Virginia Woolf? En we gaan in Oude Pekela op bezoek bij Boer Begeman. Hij richtte eind jaren 60 een jeugdhonk op. En de beweging Boer en Biet was al dus geboren. We kijken terug op die beweging en we spreken dus met Boer Begeman. En we gaan het ook hebben over Francis Bacon. Dat allemaal morgen na middernacht in Nooit meer slapen. Zometeen op Radio 1. Kunt u luisteren naar uh, Omroep Max met Astrid de Jong en uh, zij speelt de nachtzuster. U kunt bij haar terecht met al uw uh, vragen en meer. Dat dus straks. Graag uh, wens ik u een hele goede nacht en morgen een vrolijke dag.